Het buitenschuldbeleid, waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen, moet blijven zoals het is en niet worden uitgebreid. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun eigen land, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Ze moeten dan wel aan allerlei voorwaarden voldoen.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 In de Rotterdamse haven zijn tientallen buitenlandse vrachtwagenchauffeurs... betrapt op het uitvoeren van te veel ritten in Nederland. Volgens EU-regels mogen vervoerders maximaal drie ritten... binnen de grenzen van een ander EU-land doen. En daarna moeten ze weer de grens over. Daarmee moet worden voorkomen dat goedkopere buitenlandse krachten... werk wegkapen voor de neus van de Nederlandse transporteurs. Vanaf vandaag kunnen truckers die te veel in het buitenland rijden... 4200 euro boete krijgen.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 China is door de één-kind-politiek het sterkst vergrijzende land ter wereld. De Chinese traditie waarin ouders geëerd worden... staat daardoor sterk onder druk. Dan op het weer, af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien. En het wordt 17 tot 23 graden. Morgen geregeld zon, tegen de avond plaatselijke bui. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Er staan nog een paar files. De vraag is waar, Jolanda van der Velden bij de ANWB. Sven, het goede nieuws is dat de files, die zijn eigenlijk opgelost. Oh, de enige goed. vertraging die er is, is voor treinreizers. Want tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden momenteel geen treinen. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dankjewel, tot straks. Zometeen, dames en heren. De moderne diplomaat hoeft niet meer per se uit een gegoed milieu te komen. Hoort u bij de Cairo.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Landjepik is ook in Europa in opkomst. Diplomaten worden tegenwoordig niet meer alleen geworven in de gegoede milieus. Nou, ik ben helemaal niet van ado, hoor. Ik ben uh, een van de eerste in mijn familie die aan het studeren is. En ik heb helemaal geen ouders die... Uh, in de diplomatie of ergens hoog in het bedrijfsleven mee hebben lopen ondersteunen. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Multinationals, dames en heren, die grote stukken landbouwgrond in Afrika opkopen... om er voedsel te gaan verbouwen. We kennen het als landgrabbing. Het gebeurt niet alleen in Afrika, ook in Europa wordt aan landje pik gedaan. Oana Visser, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker bij, bij het Institute of Social Studies in Den Haag. Om welke landen gaat het? Nou, je ziet dat het vooral in Oost-Europa gebeurt... in landen als Roemenië, Bulgarije en ook nog verder naar het oosten... buiten de EU, en Oekraïne, Rusland. Ja, en wat gebeurt daar precies dan? Nou, je ziet dat op grote schaal land opgekocht wordt. Uh, op verschillende manieren. En dat zijn dus uh, bedrijven die van buiten de landbouw komen. Externe investeerders uit die landen zelf. Maar ook uh, in toenemende mate vanuit het buitenland. Uh, die daar uh, hele grote megabedrijven gaan uh, opzetten. Ja, nou kennen we dat van de Verenigde Staten, van de Chinezen. Die dat in Afrika bijvoorbeeld doen. Doet Nederland dat eigenlijk ook? Uh, ja, je ziet in, uh, in die landen allerlei West-Europese landen dat doen. Uh, waaronder ook uh, Nederland. Land, inderdaad. Welke groepen uit Nederland? Um, nou je ziet dat um, daar allerlei Nederlandse boeren zijn. Dat is vaak wat, wat redelijk kleinschalig. Je ziet ook dat uh, uit de financiële sector dat dat land uh, opgekocht wordt. Uh, de de Rabobank zijn betrokken, zijn pensioenfondsen uh, die zijn daarin uh, betrokken. Ja. Maar goed dat die grond wordt gebruikt om voedsel te verbouwen. En nou is er een enorm voedseltekort in de wereld. Dus wat is het probleem? Um, nou, um, het, het is niet zo dat het per definitie een probleem is. Dus ook die bedrijven die ik noem. Uh, er kunnen voordelen aan zijn. Zoals uh, overdracht van technologie, productie die verhoogd wordt. Tegelijkertijd zijn er ook hele grote uh, risico's. Met name in die Oost-Europese landen. Ten eerste omdat er een hele ongelijke concurrentie om land is. Uh, de buitenlandse bedrijven die er komen. Die grote financiële instelling bieden veel hogere prijzen. En prijzen daardoor lokale boeren uit de markt. Uh, dat wordt nog versterkt sterk binnen de Oost-Europese EU-landen... door de EU-subsidies die in, in hele grote mate naar de grootste bedrijven gaan. Zo zie je bijvoorbeeld in de Hongarije dat uh, 8% van de, van de bedrijven, de grootste bedrijven... dat die meer dan 70% van alle subsidies van de EU en intern opstrijken. Ja. Yeah. Uh, met andere woorden, ik wou zeggen dat is gewoon marktwerking... maar u zegt dat is geen marktwerking, want dat hangt van subsidies in elkaar. Ja, precies. Subsidies spelen daar een hele grote rol. Je ziet dat voor kleine boeren het heel lastig is om die subsidies binnen te krijgen. Ten eerste moeten ze aan matching doen, dus ze moeten ook een eigen geld inbrengen. Nou, Dat is heel lastig voor middelkleine boeren en beginnende boeren. Ja. En ten tweede moeten ze heel veel kennis hebben om, om, om, ja, over die subsidies. Ja. Maar goed, dan kun je een beetje cynische tegenaan kijken... en zeggen dat is heel vervelend voor die kleine lokale boeren. Maar als je wat meer macro gaat kijken naar de voedseltekorten in de wereld, dan zou je zeggen... als die grote bedrijven daar efficiënter en grootschaliger kunnen produceren... en het levert meer voedsel op, en vaak ook nog gezond voedsel... en biobrandstof en ander biologisch eten, dan is dat toch... Uh, goed voor de wereldbevolking? Um, ja, een verhoging van de productiviteit... als dat uh, op, uh, op duurzaam manier gebeurt, dat is natuurlijk goed. En je ziet ook vaak dat de middelgrote bedrijven... die daar vanuit het buitenland komen, boeren die daar beginnen... Uh, dat die veel uh, kennis hebben van de lokale omstandigheden. Maar je ziet ook dat er vanuit de financiële sector... dus enorm grote bedrijven opgezet worden... Uh, die uh, meer geregeerd worden door uh, de, de, de druk van aandeelhouders, snelle winsten. Uh, Geef je eens een voorbeeld... Nou, je ziet uh, grote bedrijven bijvoorbeeld in, uh, in Oekraïne en Rusland. Uh, hele grote megabedrijven die bijvoorbeeld in uh, 200.000 hectare hebben. Nou, dat is of 2.500. Dat is de oppervlakte van uh, Luxemburg. Uh, het, het land Luxemburg. En je ziet uh, een nadeel daarvan is dat uh, die bedrijven uh, eigenlijk een monopolie krijgen. Regionaal op, uh, op het land, op uh, de arbeid, de enige werkgever. En daarmee ook heel veel uh, invloed krijgen op de overheid. Dus ja, dat is zo... een ongezonde invloed. Ontstaat. Met andere woorden, u zegt een paar financiële instellingen, uh, bijvoorbeeld capital, in, capital investors, die kopen ja. gewoon halve landen op. Ja, je ziet dat gewoon hele provincies als, als Utrecht of landen al te of gebieden te groot van Luxemburg dat die door één uh, bedrijf uh, beheerd worden. En uh, ja, je ziet dus dat, dat die daardoor een enorm grote invloed krijgen. Dat bijvoorbeeld in Roemenië zie je een, een Italiaanse uh, grote agroholding multinational zo gauw er ergens land aangeboden wordt bij de overheid, dan zijn zij de eerste die dat weten, lokale boeren die weten dat geneesd, kopen dat gelijk op. Ja. Uh, maar goed, uh, aan de andere kant, we leven nu eenmaal binnen de grenzen van één Europese Unie, uh, en daar is vrij verkeer van goederen en diensten, en dus mag je daar ook gewoon als ondernemer land kopen. Um, ja, je ziet dat vaak uh, binnen het rechtssysteem uh, dat mogelijk is. Uh, je ziet wel dat een aantal landen proberen eigenlijk de grootschalige opkoop uh, op, uh, uh, te beperken. Zoals Hongarije, Roemenië proberen dat. Maar uh, binnen de EU-richtlijnen kunnen ze dat bijna niet doen. Uh, dus dat is heel erg beperkt. Ja. Um, en, en daarnaast is een, een gevaar is dat niet altijd de opkoop uh, volgens de wet gebeurt. Dus de, de landrechten zijn in die landen vaak heel slecht geregeld. Dus een groot gevaar dat. Uh, ja, dat er verschillende claims zijn op land... en dat uh, lokale bevolking die informele recht op land hebben... dat die daardoor de toegang tot uh, land uh, ja, ontzegd wordt. Ja, en dat geeft natuurlijk allemaal weer consequenties... ook het draagvlak van Europa. Ja. Um, wat kun je er tegen doen? Um, nou, er zijn uh, vanuit verschillende on, uh, instanties zijn er, uh, richtlijnen opgesteld om op duurzaam manier, sociaal, sociaal duurzaam en, en uh, duurzaam met betrekking tot milieu, om op duurzaam manier uh, land op te kopen en, en te beheren. Zo is er, uh, de VN heeft daar uh, een aantal uh, guidelines, uh, richtlijnen voor opgesteld. Nou, het is belangrijk dat bedrijven uh, die richtlijnen uh, volgen, zich daaraan houden. Uh, en, en dat ook in de in de ge van die, van die richtlijnen doen. Ten tweede is het natuurlijk belangrijk. De uh, proof of the pudding is the eating. dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. En dat er ook transparantie is over die uh, landdeals. Ja. Maar ja, kom daar maar eens om in dat soort landen in Oost-Europa. Ja, dat is lastig. Dus dat zou ook door de EU eigenlijk uh, uh, gestimuleerd worden. Ten tweede zouden ook bedrijven zelf daar. Uh, Nederlandse, Westerse bedrijven daar zelf een, een, een voortrekkersrol in kunnen vervullen. En ten derde kunnen uh, uh, maatschappelijke organisaties. Organisaties die, die uh, zouden daar meer mee kunnen doen en boerenorganisaties ook binnen het westen ja. om uh, zich daarmee bezig te houden. U zegt eigenlijk uh, uh, die subsidieregelingen die deugen niet heel erg, um, uh, maar uh, op zichzelf het opkopen van land door grote in, in multinationals binnen Europa als er goede bedoelingen achter zitten. Daar is op zichzelf niet zoveel mis mee als het maar open en transparant gebeurt en als de lokale bevolking ook nog maar wat van die grond in bezit kan blijven houden. Uh, ja, in principe is het niet slecht, tenzij het op hele grote schaal gebeurt. Uh, wat soms dus ook gebeurt, waardoor er dus ook heel veel macht ontstaat binnen regio's. En macht over de lokale overheid. Ja. Goed, Oanevisser. Bijzondere ja. voornaam hebt u trouwens. Waar komt die vandaan? Uh, ja, je spreekt eigenlijk uit als Ornevisser komt oh. uit Friesland. Ah, nee, dus. dan begrijp ik het. <laughs> Oane, neem me niet wel. Ja. Dank dankjewel. Dankjewel.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 De plek om aan een carrière als diplomaat te beginnen... is het zogenaamde diplomatenklasje van buitenlandse zaken. Elk jaar worden uit een kleine duizend sollicitaties... zo'n twintig kandidaten geselecteerd... die in drie maanden worden klaargestoomd om beleidsmerker te worden. Op het ministerie. Verslaggever Martijn Grimies, die bezocht het klasje. Ja, Hier hebben jullie de afgelopen drie maanden gezeten, hè? Nick Peulen en Sarah Spronk. Ja, het is een prachtig park met een hele mooie lange oprijlaan... en een echt een monumentaal uh, pand wat het hier staat, waar je naar binnen kan lopen... waar Stijs inkwart zijn hoofdkwartier had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat oh, is een fijne gedachte. Huis Klingendal hè, staat boven in Den Haag. Ja, hier heeft het klasje gezeten. Ja, dat klopt. We zijn nu in de laatste week en uh, het was in totaal drie maanden waarbij we geweldige boeiende lezingen en bezoeken en uh, interacties gehad hebben. Dus uh, ik voel me een gelukkig mens dat we dit hebben mogen meemaken. Zoals naar binnen gaan in dit statige pand. Uh, drie maanden geleden begonnen en daar, maanden daarvoor al gesolliciteerd, hè? Ja, dat klopt. Uh, de sollicitatieprocedure begonnen in augustus. Oké, oh, hij, hij is al echt de heer. Hij houdt de deur voor je open. Ja. We eigenlijk alleen maar heren in de groep. Oh, heel goed. En dan gaan we via een uh, ja, rood fluwelen trap omhoog. Ja, prachtige trap. Heel donker wordt het. Met een mooie zaal waar alle internationale diplomatengroepen... hier ook door Kringendouwer getraind en verwelkomd worden. Waarom wilde jij in het klasje? Ehm... Um... Het is een hele uitdagende groep. Het is een uh, ja, groep mensen met, uh, met veel capaciteit, veel reiservaring, ook, ook die ja, over de grenzen kijkt om naar bepaalde problemen te kijken. Uh, uiteraard is het uh, een, ja, een van de, de meest bekende manieren om bij Buitenlandse Zaken binnen te komen. Wat voor mij een hele boeiende werkomgeving is. Juist ook omdat een heleboel problemen binnen Nederland ook uh, ja, uh, relatie hebben tot de rest van de wereld. Je praat al gelijk een beetje als een diplomaat, hè? Is dat zo? Ja, nee, maar goed, je formuleert goed. Dank je wel. Er was vroeger nog wel eens een beeld van je: je moet op zijn minst van adel zijn, wil je in het klasje komen. Um, hoe is het met jouw achtergrond? Nou, ik ben helemaal niet van ADO, hoor. Ik ben uh, een van de eerste in mijn familie die aan het studeren is. En ik heb helemaal geen ouders die uh, in uh, de diplomatie... of uh, ergens hoog in het bedrijfsleven mee hebben lopen ondersteunen... Nee, of uh, voorgetrokken hebben. Uh, mijn vader werkt bij de post. Uh, we gaan hier zo door uh, de gang, want er is een seminar, hè? Ja. ja, we gaan nu naar onze zaal waar wij hebben mogen zitten. Wat vroeger de bibliotheek, waar alle sprekers ons met... Uh, ja, wat zure blikken aan ons herinnerd hebben... dat voor ons de bibliotheek is omgedoopt tot uh, het klasjezaal. En hier gaan wij nu luisteren naar een uh, seminar... die door een deel van onze groep is georganiseerd... over de mensenrechten in Nederland. Dames en heren, geachte aanwezigen... Uh, van harte welkom op het kennisseminar Practice What You Preach... wat wij uh, deze uh, opleiding met z'n allen georganiseerd hebben... als diplomatenklasje. En, uh, Eva Schreuder, verantwoordelijk voor de samenstelling van dit klasje... Is dit nou een heel ander soort klasje dan dat je bijvoorbeeld 10, 20 jaar geleden had? Ik denk zeker als je kijkt naar 20 jaar geleden dat daar wel een verschil in zit. Zeker voor wat betreft de diversiteit van de, uh, van de deelnemers. Zowel qua studieachtergrond, maar misschien ook in bredere zin de achtergrond... van wat mensen meenemen voordat ze bij Buitenlandse Zaken in dienst komen. Dus daar zit zeker wel verschil in. Ja. Dan was je vroeger, dan uh, zat je in het klasje en dan was je gewoon diplomaat voor het leven... Ja. Toxis van Leeuwen heeft een prachtig tussenrapport gemaakt... over de modernisering van de diplomatie. En heeft eigenlijk gezegd dat um, dat nieuwe klasje van zeven jaar... mensen worden voor maximaal zeven jaar aan buitenlandse zaken verbonden. Hij heeft gezegd, jullie zijn daarmee nou op de goede weg. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Omdat ik denk dat je daarmee ook uh, aantoont dat je uh, ja, als organisatie ook flexibel bent. En mensen, uh, dat mensen ook in en, en uit kunnen stromen. Dus daarmee zijn we denk ik op de op de goede weg. En het geeft ook, stelt ons in staat om jaarlijks een grote groep uh, mensen aan te nemen. En het houdt iedereen, ook de organisatie denk ik denk ook de mensen scherp, elke keer weer de vraag stellen van is Buitenlandse Zaken de plek waarin ik werkzaam wil zijn? Wil ik daar voor korte tijd werkzaam zijn? Voor langere tijd? Uh, en, ja, en hoe kan ik mijn carrière ook op een andere manier verrijken? Dus ja. ik denk dat, dat dat ook betekent dat we ja, op de goede weg zijn. Zeg Nick, hoe zie jij je toekomst bij Buitenlandse Zaken? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, voorlopig vind ik het heel erg leuk en ga ik kijken uh, in principe of het werk bij me past en of de organisatie bij me past. En uh, dan zien we het allemaal wel. Ik ga niet uh, lange termijn vooruit plannen. En dat is denk ik ook wel want buitenlandse zaken mensen onderscheid dat ze heel flexibel zijn en graag nieuwe uit, dus uitdagingen zoeken. Dus uh, we zullen wel zien wat er op pad komt. Uh, we zijn nu bijna aan het eind van het seminar. Ja. Uh, ik zag uh, dat de drank al is binnengebracht. Hè? Is dat zo? Ik heb het nog niet gezien. Dat, uh... Koudt er diplomaten. Blijft mijn beeld van diplomaten die op borrel staan toch een beetje overeind? Nou, er moeten dus, moet wat stereotypes overeind blijven, toch? Ze kunnen niet allemaal in één dag ontkracht worden. Morgen begeven we ons verder onder diplomaten. Die moeten van de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, vooral meer gebruik maken van sociale media. Hoewel daar nog niet iedereen voor te porren is. Nee, daar heb ik geen interesse in. Nee. Ik twitter al en dan bel ik wel de mensen. Daarover meer. Morgen. Onder diplomaten. In de nieuwe bijdrage van Martijn Grimi zijn vragen en opmerkingen... bij deze serie en bij alles wat we doen op deze zender... zijn welkom via goedenborgennederland.nl. Straks mobiel internet wordt een stuk goedkoper. Dat heeft onze Nelly toch maar mooi voor elkaar gekregen. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Hans Bum. Een man en een vrouw stappen de auto uit en maken luidkeels ruzie. Er vallen wat klappen. De vrouw loopt hard weg, de man erachteraan. Ze laten de auto achter, met de sleutels erin. Het tafel speelt zich af in een volkse buurt. Er staan wat opgeschoten jongens te kijken. Ze lopen naar de auto, praten met elkaar, lopen weg en komen weer terug. Eentje trekt een stoute schoen aan, stapt in. Schuchter stappen ook wat andere jongens in. Ze gaan rijden en zijn uitgelaten. We gaan eerst eens lekker scheuren en dan gaan we hem verkopen, lachen ze. En slaan elkaar op de schouders. Je kunt het allemaal goed volgen, maar het is een zogenaamde lokauto. Die hangt vol met cameraatjes en microfoontjes. De politieauto even verderop ziet en hoort alles op een dashboardscherm. De auto wordt vervolgens op afstand afgesloten. De jongens zitten in de val en worden snel daarna ingerekend. Het spel is uit... En ze krijgen gevangenisstraf. Het is een beproefde methode van de Amerikaanse overheid... maar ik heb er een beetje moeite mee. Natuurlijk mag je geen auto's stelen... maar zo'n toneelstukje en zo'n uitdagend cadeau... dat is toch pure uitlokking? Dit weekend kregen alle leden van tennisclub Het Melkhuisje in Hilversum... een dringende mail... Het schijnt dat de gemeente zogenaamde mystery shoppers inzet... in de strijd tegen verkoop van alcohol aan minderjarigen. Je mag personen onder de 16 jaar geen alcohol verkopen, ook niet in sportkantines. Alle clubleden doen bardienst en dan nou was er door iemand voor een 15-jarige een biertje getapt. We kwamen er voor deze eerste keer met een waarschuwing vanaf... maar als het nog een keer gebeurt volgen er zware boetes. Ik heb hier ook een beetje dezelfde bedenkingen als met die lokauto's. Alcohol is niet goed voor jongeren onder de 16. Maar 15-jarige opgeschoten jongens zien er helemaal niet altijd uit als 15 jaar. Laat staan een 15-jarig mooi opgemaakt meisje. Dat schat er wel meer mannen verkeerd in. Waarom nemen ze nou niet een 13-jarige mystery shopper? Bij twijfel moet je vragen naar een ID. Maar als je nou niet twijfelt, het zou toch om het principe moeten gaan. Nog niet om het bewust opzoeken van de uiterste randen van de wet. Hans Beumel staat morgen vanuit de Ronde van Frankrijk... het humeur van Mart Smeets. We gaan. Lafayette. Lafayette. Allons à lafayette, mais pour changer ton nom... On va t'appeler, madame... Madame, quand ai-je commis petite trahison pour faire ta crimine Comment tu crois mais moi je peux faire moi tout seul Allons à la foyer, même pour changer ton nom On va t'appeler madame Madame, quand ai-je commis petite trahison pour faire ta crimine Allons à la foyer, je peux faire moi tout seul Wat mais ça je me fait du mal Maar oui je ziet, revoir zo'n verhaal. Maar wat je ziet, is zo'n verhaal. Maar wat je ziet, is zo'n verhaal. Maar wat En Gumbo, Alonso à Lafayette. Het is vijf voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Goed nieuws voor alle landgenoten die op vakantie gaan. Internet binnen de Europese Unie is veel goedkoper geworden. Eurocommissaris voor de Digitale Agenda, Nelly Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt dat uh, na heel veel gedoe voor elkaar gekregen. Uh, hoeveel goedkoper wordt het? Um, het wordt aanzienlijk goedkoper. Het is uh, 36% uh, on-data uh, dat we kunnen besparen. Dus dat is een slok op een borrel. Ja. En als je het kijkt en vergelijkt met eh, bijvoorbeeld 2009, dus dat is niet eens zo lang geleden, dan besparen we meer dan 91 procent. Juist. Dat is een slok op een borrel. Zes euro was het in 2009 per megabyte. Vandaag de dag is dat dan 45 cent. Uh, dat heeft vrij lang geduurd. Hoe moeilijk was het om dit voor elkaar te krijgen? Dit was in het afsprakenpakket waar we het uh, tot nu toe over eens waren geworden. Uh, dus het heeft uh, inderdaad wat overredingskracht ge uh, gevraagd. En waar we dus nu mee bij bezig zijn, en het is nog niet afgelopen... want 2014 is uh, in ieder geval uh, uit deze serie nog een keer... Um, en, uh, een verlaging. En als we dan kijken dat we ook met wetsvoorstellen bezig zijn om roaming uiteindelijk afgeschaft te krijgen. Maar dat is een iets ingewikkelder verhaal. Dat moeten we koppelen aan uh, een uh, totale markt. En in het voorstel wat wij aan het voorbereiden zijn, aan wat we hopelijk... Uh, ...kunnen behandelen met uh, de council en met het parlement uh, het komend uh, uh, jaar, het parlementaire jaar... ...waarin gepleit wordt voor een uh, grenzeloos uh, uh, Europa. En dat hebben we natuurlijk al voor alle andere diensten en uh, uh, activiteiten... ...maar we hebben het niet voor Telekom. Nee. En dat gaat gebeuren en als er geen grenzen meer zijn dan is roaming dus ook uh, geen uh, punt meer. Juist, dan is, het maakt het roaming... dus niet meer uit of je binnen Nederland belt... Precies. of Precies. binnen een ander Europees land. Precies. Dan... Nou, nou zegt het CDA in het Europarlement... bij monden van Lambert van Nistelrooy, die is daar Europarlementariër... die zegt, uh, ik ben blij met die verlaging... maar nog steeds behalen veel telecombedrijven... volgens hem extreem grote winsten van rond de 400 procent. Klopt dat? Um, ik vind dat een, een berekening die uh, wellicht een beetje op de achterkant van het sigarendoosje gedaan is. Ja. Maar uh, er wordt nog steeds winst gemaakt. Geen enkel misverstand daarover. En daarom komen we met dit wetsvoorstel. Want uiteindelijk moet roaming helemaal verdwijnen. En moet het zo zijn. We merken ook niet meer wanneer we een grens overgaan in Europa. En uh, dat moet dan ook niet te merken zijn dat je een berichtje op je mobiel krijgt. Uh, je op moet passen. Met andere woorden, er ligt een, voorstel, een wetsvoorstel bij uh, het Europese parlement. Dat gaat het komende parlementaire jaar worden behandeld. En uh, als het allemaal goed gaat, dan zijn we dus van die hele data roaming af. Uh, in ieder geval, het wetsvoorstel komt in september bij het parlement. Daar zijn we nu nog de punten op de i aan het zetten. En dat betekent dat roaming <coughs> in dat pakket voorbij zou zijn als de single market, de interne markt, ook gerealiseerd is. En dan worden telecombedrijven net zo behandeld als alle andere bedrijven. Ja. Het moet gewoon op een gezonde basis een zaak zijn. Tot slot, ik sprak u twee weken geleden in een ander verband, namelijk voor Oog in Oog. En toen ging het ook over Prism en het afluisteren. Dat is inmiddels een hele toestand geworden in Brussel. U zei in die uitzending, het moet afgelopen zijn met dat afluisteren door de Amerikanen. Inmiddels hebben steeds meer landen ook vanuit Europa gereageerd. En blijkt ook dat uw eigen gebouwen daar worden afgeluisterd. U zei toen in die uitzending, ik ga er eigenlijk vanuit, maar dan blijkt dat ook het geval te zijn. Ja, dus uh, voor vele mensen een wake-up call, om het maar zo te zeggen. Uh, het is alleen voor mij nog meer een stimulans om te zorgen... dat we onze zaak op orde hebben en dat we niet afhankelijk zijn van de Amerikanen. Nee. Nou heeft de voorzitter van het Europese parlement, uh, meneer Schulz, heeft gezegd... dit moet afgelopen zijn, anders dan schaadt dat de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Bent u dat met hem eens eigenlijk, tot slot? D dat ben ik met hem eens, want sowieso als je vrienden... Uh, niet te vertrouwen zijn dan ook in het persoonlijke uh, leven, dan neem je je maatregelen. Juist. En nu maakt het ze nog makkelijker om in Europa te reizen, ook de Amerikanen. Want dan heb je ook binnen Europa weer geen data roaming, toch? <laughs> <laughs> uh, laten we in ieder geval hier <laughs> ons huiswerk doen. En zorgen dat de Europeanen uh, een goede uh, rekening krijgen... die niet gebaseerd is op grenzen die er niet zijn. Mevrouw Kroes, ik wens u een fijne dag en dank voor uw tijd. Dank u. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Tijd om te gaan schakelen met Naida. En die zit in de bus van lijn 1. Goedemorgen. En toen bleef het stil. Naar Ida. Horen we zo dan. Gaan we eerst naar het nieuws. Het NOS-journaal dus van half elf. Hier is Jan van der Putten. Dit is Radio 1. De oppositiebeweging Tamarut in Egypte heeft president Morsi een ultimatum gesteld. Hij moet morgen aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Anders zullen de protesten tegen zijn regering doorgaan en heftiger worden. Tamarut is de organisator van de grote betoging van gisteren. Waarbij in heel Egypte miljoenen mensen op de been waren. De FNV vreest dat de Harense-Smit failliet gaat. Het personeel van de elektronica-kreten komt vanochtend bij elkaar in een hotel in Nuland. Het gaat altijd slecht met de Harense-Smit. Een half jaar geleden gingen 13 van de 66 vestigingen dicht. Er werken nu nog 500 mensen. Het beleid waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers onder voorwaarden alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen, moet blijven zoals het is, zegt een adviescommissie. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun eigen land, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. En de PvdA wil die regeling uitbreiden, maar volgens de commissie is dat niet nodig, omdat het om vrij weinig mensen gaat.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 We doen met een kapotte bovenleiding bij Woerden, Jolanda van der Velden. Dat is het zeker, vooral voor treinreizers tussen Utrecht Centraal en Woerden. Er rijden voorlopig geen treinen vanwege die kapotte bovenleiding. Volgens de laatste berichten gaat het eens tot drie uur vanmiddag duren. Vertraging loopt op tot meer dan een uur. Nou gezellig, ga je eens met de trein. In ieder geval, u bent op de hoogte. Ik wens u een fijne dag en zeg tot morgen. En eens kijken of we nu wel contact kunnen krijgen met de bus van Lijn 1. Hier is Naida.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 Vandaag is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Kennisinstituut NINSEE, dat zich bezighoudt met het schetsen van een genuanceerd en realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden, heeft vandaag een mooie, grootse herdenking georganiseerd hier in het Oosterpark in Amsterdam. Ja, er zijn vele houten en zelfs onze koning en koningin zijn vanmiddag aanwezig. Mooi allemaal, maar vanaf 1 januari dit jaar is ook door dezelfde houten van de Nederlandse regering besloten geen geld meer te geven aan het NINSEE. Na 150 jaar is het Klaar. We hoeven ons niet meer te verdiepen in het slavernijverleden van Nederland. We weten het nu wel. Hoe valt dit te rijmen met de massale herdenking en viering van vandaag? Wat vindt u? Zijn wij ons voldoende bewust van de slechte kanten van onze vaderlandse geschiedenis? Heeft Nederland de morele verplichting geld te steken in een kennisinstituut voor slavernij... Op dat wij niet vergeten. Laat het ons weten. Bel 0800-1121. Twitter kan naar hashtag Lijn1. Mailen kan naar lijn lijneen.ntr.nl. Meekijken kan ook via de website van Lijn1. Dit is Lijn1. Rain and fire Cross the ocean. Another en man man. fire the ocean, another madman who again. Sitting down here, yeah. fallout shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter. Think about the slaves, long time ago. Ten men slaves, Cross the ocean. They had shackles on their legs. Ten men slaves. 10 million slaves hoorde u van Taylor. 150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. En die gebeurtenis wordt vandaag herdacht en gevierd. In de gele bus van lijn 1 zit Asva Bijnaar. Sociologe doet en deed veel onderzoek naar slavernijverleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit jaar is het 150 jaar geleden. Ik zei het al dat de slavernij is afgeschaft. Een bijzondere dag. Hoe gaat u deze dag beleven? Uh, nou, ik ga vooral goed kijken naar wat er gebeurt op het veld. Maar ik ga vooral goed luisteren naar de speeches van de, van de uh, politici. Waarom? Omdat ik het uh, heel erg onverantwoord vind en heel ordinair vind dat het Ninsee is wegbezuinigd en dat er tegelijkertijd 150 jaar slavernij wordt herdacht en gevierd. Het is uh, 200 jaar dat Nederland deze geschiedenis in zich draagt. Het is gewoon deel van de algemene geschiedenis van ons allemaal. En er is geen nins in meer, maar er mag nog wel even een feestje op het veld uh, worden gevierd. Dus ik ga heel goed luisteren naar de politici, hoe zij zich daartoe verhouden. Of zij dat kunnen vertellen en kunnen verantwoorden ten overstaan van de gehele Nederlandse maar gelooft, samenleving. Gel gelooft u dat ze dat kunnen? Nee. En het NINCE, want dat is per 1 januari dit jaar is die subsidie afgeschaft. Het Kennisinstituut voor Slavernij. Wat deed het NINCE precies? Ja, nou, het NINCE deed heel erg veel. Ten eerste was het altijd de doelstelling van het NINCE om het slavernijverleden blijvend onder de aandacht te houden van de gehele Nederlandse samenleving. En dat deden wij door onderzoek te doen, daarover te publiceren, lespakketten te maken voor het onderwijs, tentoonstellingen te maken, um, lezingen en debatten te organiseren, toneelstukken uit te brengen. We hebben ondanks de een grote website in het leven geroepen over het onderwerp. En dat is wat het DNC deed. En dat en was dat, gewoon nodig. daar is straks allemaal geen geld meer voor? Nee, dat klopt. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor ons allemaal? Nou, dat betekent eigenlijk dat... He, het is eigenlijk nog een soort signaal naar de samenleving toe van... Nou, we hebben weliswaar 250 jaar in de koloniën geheerst... en mensen onderdrukt en ze onteerd En ze zijn nu allemaal hier. Dat verleden is gewoon teruggekomen naar Nederland. Maar dat kan ons eigenlijk niks schelen. Dat is wat ik eruit aflees. En ze zijn hier? Met ze bedoelt u dan? De nieuwkomers die uit de voormalige koloniën ja. komen. En dus de geschiedenis. De nazaten van de, nazaten, de ja. Dus mensen uit Suriname. De mensen Antillen. uit Suriname, de Antillen, uit West-Afrika. Dus ik vind, uh, het is toch een boodschap van... nou ja, dat zal wel, maar dat vinden wij niet belangrijk. Dus wij trekken gewoon een streep door die geschiedenis en door dat erfgoed. Ja. En wat betekent dat concreet dan? Betekent dat dan dat we die streep ook trekken... dat er in ons onderwijsmateriaal... daar was er al niet zo heel veel aandacht voor Klopt. dat slavernijverleden... dat gaat nu helemaal verdwijnen? Nou, ik denk dat het wel wat meer gaat instorten. Ik heb net uitgelegd wat het Ninssen allemaal deed. En uh, Ninssen heeft heel erg hard haar best gedaan... om het slavernijverleden ook goed in het onderwijs te brengen... via lespakketten. En we weten dat het onderwijs op dit moment... heel weinig aandacht besteedt aan het slavernijverleden... ondanks het wel is opgenomen als een van de 51 in in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Toch gebeurt dat nog te weinig, uh, mondjesmaat. En ik denk dat dat wat meer terugstort. Dus er is nu geen legitimering meer, ook geen kennisinstituut meer... ook ja. geen reden meer om te zeggen van, oh ja, er is slavernij... dat is deel van onze geschiedenis, dus dat gaan we. We hadden tot januari maar één kennisinstituut, namelijk het NINC, dat een kennisinstituut over die slavernij. Als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog... dan hebben we heel veel instituten ja, die zich ermee bezig bijna 80 bijna 80. Waarom die die die verhouding? Wat is dat dan? Kunnen wij niet kunnen wij niet omgaan met dat slavernijverleden? Ik denk dat er uh, enerzijds schaamte is en dat een soort taboe overheerst. Ik denk, het is natuurlijk geen fijne geschiedenis voor heel veel Nederlanders om daar weer naar te kijken en over mee te praten. Dus ik denk dat het uh, dan makkelijker is om er een streep doorheen te trekken. Dat het toch vanuit een soort ongemak en schaamte is. Ja. Terug even naar de herdenking van vandaag: hè? het Kitty Kotti Festival vandaag hier in Amsterdam. Opvallend is dat dit jaar vooral Amst de gemeente Amsterdam heeft betaald. Het is een nationale herdenking. Wat vindt u ervan? dat het vooral de gemeente Amsterdam is... die meebetaalt aan een grote nationale herdenking. Nou, Dat vind ik een pluim voor de gemeente Amsterdam... omdat zij tenminste haar verantwoordelijkheid neemt. En De gemeente Amsterdam, zo interpreteer ik het... heeft waarschijnlijk ook wel gezien van... hé, hey, we zijn toch een wereldstad. Amsterdam is een wereldhaven geweest... in de hele handel over slavernij. Uh, het, een Amsterdam, Nederland kan niet zonder een NC. Dus uh, de gemeente Amsterdam heeft haar verantwoordelijkheid genomen... en heeft dus dit gedaan. Dus ik vind dat eigenlijk uh, goed... Maar des te meer een schande dat het rijk het heeft laten afweten. Ja. we Blijven even bij vandaag. In de bus zit ook Marian Marklo. Al negen jaar lang brengt u op 1 juli tijdens het Kitty Kotti Festival hier in het Oosterpark... bij het slavernijmoment het plengoffer. Wat is een plengoffer? Een plengoffer is een ritueel die je uitvoert als je uh, bij sociale activiteiten. Hè. Uh, je kunt kiezen om water te gebruiken of je gebruikt witte alcohol... Ik heb alle jaren water gebruikt, omdat water een belangrijk element is van de verbinding van verleden, heden en toekomst. En dat gaan we benadrukken, wanneer we het hebben over herdenking van het slavernijverleden. En in een plengoffer roepen wij de voorouders aan, moeder aarde en de scheppende god, Nana Kejaman Kejampong, zoals wij die omschrijven, noemen. En aanroepen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ik ga in gebed, ik doe een vooroudergebed. En dan, daarin wordt de schepper gevraagd om ons bij te staan in de ontwikkeling, rondom veiligheid, rondom alle thema's die belangrijk zijn voor mensen. En u bent Winti-priesteres, hè? Ja, en dat klopt. En u noemde de voorvaders al. U heeft jarenlang ervaring al in het contact maken met de voorvaders. Nou, heb ik begrepen dat er bij u veel mensen komen die nazaten zijn van slaven, die nog worstelen met dat verleden. Nou is het voor hen heel fijn dat er een nationale herdenking is, een soort erkenning van het slavernijverleden. Maar we zeiden het al, Mince, het Kennisinstituut voor de Slavernij, krijgt straks geen geld meer. Ik kan me voorstellen dat dat toch weer opnieuw wrok en ongenoegen oplevert. Uiteraard, het is uh, hoe dan ook, het is een barbaars en een onbeschaafd besluit van de staatssecretaris geweest vorig jaar. Of, en ook nog de minister om dat te doen. Want mensen, de gewone mensen, hebben ook behoefte. ...aan een instituut dat in staat is om hun behoeften en hun emoties naast het wetenschappelijke ook te legitimeren. En dat stukje is men kwijt. Want het NINSEE zorgde er ook voor dat organisaties hier in, den, in Rotterdam, in Amsterdam, um, dat zij ook een voorouderavond konden organiseren. Nou en als je NINSEE weg bezuinigt, bezuinig je ook zo'n voorouderactiviteit uh, weg... Waarbij dus de nazaten niet de, meer de gelegenheid hebben om in contact te komen met hun voorouders. Om een deel van hun verwerking en hun acceptatie om dat pad te gaan. Dat kunnen ze niet meer. En daarom vinden wij als uh, nazaten het een barbaars en onbeschaafd besluit. Barbaars en, de, en onbeschaafd. En de, en de regering doet de hele samenleving tekort door dat besluit. U zegt de hele samenleving tekort. Ja. Asva Benar, u bent socioloog. Kunt u het toch uitleggen voor de luisteraars? Kijk, ik, heel veel luisteraars, kan ik me goed voorstellen, ik zie dat ook om mij heen. Die denken, ja, dat slavernijverleden, dat is iets van de zwarte mensen. Leuk, bouw lekker je eigen feestje. Ga maar bidden tot je voorvaderen. Wat heb ik als Witte Nederlander daarmee te maken? Alles. 250 jaar uh, heeft Nederland in de koloniën slavernij gehad... <kwijnt> Uh, gehandeld in slaven, plantages gehad, uh, suiker, katoen, textiel... in alles onderhandeld, vooral de mensen daar onderdrukt. 250 jaar van de Nederlandse geschiedenis, dat is heel wat. Dus het is niet een geschiedenis van ons zwarten of hun zwarten. Ja. Het is een geschiedenis van jou en van mij en van iedereen hier in Nederland. Maar het is wel een geschiedenis, je zei het al, het is wel een geschiedenis... waar een smet op zit. Het is iets waar we ons wellicht voor schamen... Kun je je ergens voorstellen dat dat een deel... van... Dat, dat wil je toch weg. Ik bedoel, in een familiegeschiedenis werkt het al zo. De nare dingen in een familie wil je liever niet aan herinnerd worden. Ja. Dus kun je ergens begrijpen dat Nederlanders onbewust toch zoiets hebben... Ja, dat slavernijverleden... Ik wil dat toch liever niet aan. Ja, onbewust wel. Maar we leven nu wel in 2013. En um, misschien is het goed om aan te geven dat Nederland in alles laat is. Nederland was laat om de handel in slavernij af te schaffen. Nou, Daar was Engeland eerder in. Nederland was laat om de slavernij zelf af te schaffen. Een ja. kwart eeuw na Engeland vond zij het pas de tijd rijp om dat te doen. Landen om ons heen bieden al excuses aan voor slavernij. Maar Nederland doet dat ook weer niet. Dus op een gegeven moment, net wat je zegt in je familie is er een geheim of er is een zwarte bladzijde. Maar er komt een moment dat het barst. En dat de overgrootoma van die familie of de overgrootvader van die familie die dat geheim in zich draagt. Op een gegeven moment toch iets moet doen en zeggen. En dat moment is meer dan eens aangekomen. Ja, kan het zijn het feit dat nu dat geld voor de subsidie voor een Seedkennis is -institu het instituut voor de slavernij is afgeschaft. Hè? En we moeten maar kijken hoe het doorgaat met die nationale herdenking. Zou het kunnen dat, dat de, de verhoudingen tussen zwarte en witte in Nederland scherper, dat dat, dat die scherper tegenover elkaar gaan staan? Als er geld komt voor het Nintee? Nee, het feit dat er geen geld meer is. Uh, ik denk het wel, want kijk, heel veel Surinamers, Antillanen, iedereen die zich aangesproken voelt door het slavernijverleden. Gelukkig ook heel veel Nederlanders. Die zullen hier gewoon over blijven roepen. Hard blijven roepen. En dat vind ik ook. Want dit is echt gewoon schandalig. Ja. Wij hebben minister Bussemaker gevraagd om een reactie... minister Bussemaker van OCW... Ze kon helaas niet in de bus zijn, ook niet telefonisch, maar ze heeft ons wel schriftelijk het volgende laten weten. Ze heeft laten weten dat ze het belangrijk vindt dat de herinnering aan dat slavernijverleden levend blijft. Ze heeft ook laten weten dat ze voor de komende vier jaar 50.000 euro per jaar is uitgetrokken voor activiteiten in het kader van herdenking. Maar dat geld loopt via de Mondriaan-Stichting en wij kunnen erbij melden dat dat geld geen geoormerkt geld is. Aan het... Ja. En ik vraag zo'n reactie aan de man die toen hij minister was van grote steden en integratiebeleid... ervoor pleitte dat de landelijke herdenking kwam en een kennisinstituut voor de slavernij, Roger van Boksel. Die is even weg, die komt zo aan de telefoon. Dan ga ik toch even met jou als Fabijnar, socioloog. Wat vind je van de reactie van Bussemaker? Um, ja, is het een reactie? Het is echt heel weinig. En dat is eigenlijk niet het belangrijkste, dat er toch nog wat geld vrijkomt... voor activiteiten die dan niet eens geoordermerkt zijn... Dat is het niet eens, maar eigenlijk was het mooier geweest als zij nou eens even om de tafel gaat zitten. Met al deze mensen die zich toch de woordvoerders en de verantwoordelijkheden voor dit slavernijverleden voelen ja. en dragen. Kom aan de tafel zitten, praat met ons van wat kunnen wij voor jullie doen. Dat was mooier geweest. Meneer Van Bokstel hangt intussen aan de telefoon. Goedemorgen, Roger ja. Van Bokstel. Goedemorgen. Uh, ik hoop dat u het wel mee heeft gekregen de reactie van Bussemakers. Ze vindt het belangrijk dat de herinnering aan het slavernijvleden levend blijft. 50.000 euro per jaar komende vier jaar wordt er uitgetrokken voor activiteiten in het kader van herdenking. Maar het geld loopt wel via de Mondriaan Stichting en het gaat niet om geoormerkt geld. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik, ik, ik hoor het net. Ik, ik had niet mee kunnen luisteren hoor. Ik viel net in het gesprek. Dus uh, het, is een, het is een klein gebaar. Uh, in feite bezuinigt het kabinet natuurlijk op het minst. He. Uh, en dat vind ik uh, spijtig. Hè. Dat heb ik al uh, vorig jaar in de Eerste Kamer ook aan de orde gesteld. Uh, er is ook een brief gegaan van oud-bewindslieden naar het kabinet. Uh, waarin we gezegd hebben, het is toch raar dat het tien jaar na dato een instituut uh, opheft. Dat bedoeld was om, om juist de herinnering levend te houden, ook aan het slavernijverleden. Uh, om er ook goed wetenschappelijk onderzoek naar te doen, om, om het uh, ook echt uh, nou ja, zeg maar permanent ook in de geschiedenisboeken te krijgen. Uh, weg van de, van de sfeer van afkenning. Nou, nu komt er een klein gebaar. Uh, ja. Ja, alles is welkom in deze tijd, zeg ik maar, want het is natuurlijk ook moeilijk. We uh, zitten in een economische recessie. Nou ja, het belang van je geschiedenis, dat, dat vind ik toch, uh, daar kun je niet uh, licht van mee meenemen. Maar dat doen uw collega's nogal... wel. Zo belangrijk vinden zij het dus blijkbaar niet. Nou ja, ik, ik vind dat, ik betreur dat. U uh, weet, ik ben ooit verantwoordelijk geweest in het kabinet uh, um, uh, om het uh, monument slavernijverleden te realiseren. Ja. En daaraan gekoppeld was ook het besluit om een instituut te financieren die... Uh, permanent onderzoek naar kon doen en ja dat wordt eigenlijk na tien jaar uh, uh, wordt beëindigd. Ja, en ook uh, uw collega Plasterk heeft toen ook gezegd, de, eigenlijk een garantie gegeven, gegarandeerd dat het zou blijven bestaan, dat we het met z'n allen belangrijk vonden dat er een nationale herdenking is, dat er een instituut is. Ja, maar ja, ik zou haar zeggen, die vraag moet u dan ook aan Plasterk stellen. Ik heb vorig jaar bij de algemene beschouwingen, zoals in de Eerste Kamer, dit punt in het slot nog aan de orde gesteld. En ja, daar ontwerkt het kabinet gewoon de intentie om er iets aan te gaan doen. Het ja. effect is toen wel geweest dat premier Rutte op 1 juli vorig jaar aanwezig was. Dat vond ik op zich goed, want het is een nationaal monument. en De herdenking 1 juli heeft ook een nationaal karakter. Uh, ik vind het dus ook echt van het grootste belang... dat er van altijd een vertegenwoordiger van het kabinet aanwezig is... Ja. om ook die verbondenheid uh, te etaleren. Ja, de, daarvoor was er niemand van het kabinet. Nou, ik vind dat dat ook echt niet kon, dat ik ook daar toen uh, geadresseerd. Maar ja, men is niet bereid om de beurs uh, verder open te trekken. Ja. En u zegt een nationale herdenking, dat is wat het is. Maar toch, als we kijken naar wie die nationale herdenking heeft gefinancierd dan een grote pluim voor de gemeente Amsterdam. Wat vindt u daarvan, dat voor zo'n nationale herdenking uiteindelijk vooral de gemeente Amsterdam... Uh, veel geld uittrekt? Nou, dat vind ik ook fantastisch. Kijk, de, de Amsterdam heeft natuurlijk gezegd, het is nu een, een bijzonder jaar. Het is uh, een jaar dat 150 jaar geleden is dat we het herdenken. En Amsterdam heeft gezegd, wij, wij willen daar ook echt een rol in spelen. Daar verdient het college van BNW echt grote lof uh, voor. Maar uh, ja, uh, het, het kabinet uh, die, die weet, dat klinkt uh, ja, natuurlijk heel zwaar... en uh, de, ook, ook de, niet helemaal uh, terecht, maar ja, als je een nationale herdenking hebt... dan kun je niet alleen zeggen, ja, dat, dat, dat, daar houden we nu in één keer weer mee op... althans nee. met, met het, uh, datgene wat je beloofd hebt uh, te doen. Ja, dat gebeurt toch. En uh, nogmaals, ik weet dat het onder de economische druk... het kabinet op allerlei fronten aan het kijken is... Van waar kunnen we bezuinigen? Maar ja, ik vind daar waar je aan de wortels van je geschiedenis ja. komt. Maar goed, het gaat om een uh, paar ton. En als we kijken hoeveel... In, we zeiden we bijna een andere gast, die zei het al... 81 instituten die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog. Het is toch schande dat we nog dat ene instituut, dat een paar ton kost... dat gaat over ons slavernijverleden, dat we dat wegbezuinigen? Ja, maar ja, u heeft aan mij een medestander en geen tegenstander, <laughs> dat is waar. Dus ja, ik kan het drie keer herhalen. Nee, dat is mijn, waar. Het is, het is echt, ik, ik heb in het verleden ook, uh, en dat gaat me niet om als persoon hoor, maar nee. ik heb echt uh, toen de tijd met, met, met alle overtuiging gezegd, er moet een monument slaven komen. Oh, dat is komen. u gelukt, complimenten daarvoor. Uh, het, en dat is u gelukt? U heeft ervoor gezorgd dat het monument er is gekomen... die nationale ja, en dat, herdenking en tien jaar in zee. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ik heb namens de Nederlandse regering ook spijt betuigd... Uh, op, op de grote Verenigde Naties Conferentie... Ja. over racisme en discriminatiebeperking. Ik vind het verzoek om dat nog een keer of te herhalen... Dat, dan denk ik, ja, dat, dat is gebeurd. Maar het, het feit dat je zegt, ik ben niet meer bereid om... Uh, om ook een instituut te financieren. Kijk, ze mogen van mij natuurlijk creatief nadenken... om te zeggen, kunnen we het niet laten samenwerken... met een andere organisatie. Dat vind ik allemaal prima. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij musea ook. Dat je soms kijkt, kunnen twee een sterke organisatie worden... met, met wat minder geld. Precies. Ik ben dat altijd maar gewoon zeggen, we zetten maar een streek door. Ja, ik vind dat erg, uh, erg hard. Nou, dank u wel. En, en, niet op... passen, en niet passen bij het belang. Want ik bedoel, we hebben een groot deel... Precies. Uh, uh, van, van uh, deze mensen in onze Nederlandse samenleving wonen die dragen met ons de geschiedenis en uh, het onderkennen van elkaars geschiedenis ook vanuit de verschillende invalshoeken is gewoon van belang ook naar de toekomst toe omdat je daarmee ja, permanent respect betoont voor uh, het kennen van elkaars geschiedenis en, en, en daar begint de kwaliteit van de samenleving mee maar gezegd, ik hoop, ik hoop dat uw collega's in Den Haag ja, toch nog luisteren naar uw woorden. Dank u wel, meneer Van Boksten. We gaan, gaan in augustus weer in de treffenzaal zitten. En dan moet er vast iets te bedenken zijn waarbij ze zeggen... we willen dit toch op een goede manier doorzetten. Ik hoop het. en Ik zou ik die oproepen in ieder geval dringend willen doen. Hartstikke goed. Hierbij gedaan. Dank u wel. Aan de telefoon ja. hangt ook Roy Groenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar? Goedemorgen, luisteraar. Ja, wat ik, wil, ik wil op de eerste plaats uh, opmerken dat ik niet één van deze mensen ben in de Nederlandse samenleving. Ik ben een Nederlander. Weet je, en, en ik, vind, ik, vind het eigenlijk een, een, ik vind het eigenlijk discriminerend in deze samenleving dat een deel van mijn geschiedenis in dit land op deze manier uh, wordt, uh, wordt, uh, wordt, wordt, ja, wordt weggezeefd. En trouwens... Amsterdam verdient geen pluimpje. Amsterdam is 200 jaar lang uh, uh, uh, eigenaar van de kolonie geweest. Dus Amsterdam doet eigenlijk wat doen. En ik wil de maatschappen eigenlijk oproepen volgend jaar op 4 mei massaal op de Dam te komen om samen met de, de, de Joodse Nederlanders dan maar in één keer de, de, de, de, de, de Joodse holocaust en de slavernij holocaust dan maar te herdenken en daarna gezamenlijk in de in de in de nieuwe kerk bijvoorbeeld de cabaret te organiseren en dan de, de volgende dag op 5 mei gezamenlijk dan gaan we niet meer in het park dan gaan we samen met koning willem de vierde ja. en ons allemaal bij dat bij, bij dat concert want en en weet u ik vind eigenlijk dat argument van de andere nederlanders van ja we wisten het niet en, Weet je, dat vind ik nou een keertje, dat vind ik nou een keertje flauwe keel. Precies. Alle Nederlanders hebben, alle Nederlanders lezen. Alle Nederlanders hebben internet. Weet je, voor die te stoppen met dat, met dat gedoe van... Wist Meneer. Meneer Groenberg, punt... van de punt. Van, ja. van dit land. Meneer Groenberg, ik ga u onderbreken. Uw punt is gemaakt en ik ga mijn gasten hier voorleggen wat zij vinden van het gezamenlijke 4, 4 en 5 mei. Dames 4 mei. Een dag waarop we niet alleen de Holocaust tegen de Joden herdenken, maar ook het Slavernij. Marianne Markelo, Winti-priesteres, u gaat een offer brengen voor iedereen gezamenlijk op 4 mei. Het is niet ondenkbaar. Het is niet onmogelijk. Je kunt er uiteraard op het punt van uh, het gedeelde verleden... kun je beide uh, uh, geschiedenis-evenementen uh, om ze zo te noemen in deze zin... Uh, zou je onder één noemer van herdenken van leed kunnen plaatsen. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken... maar de slachtoffers, de emoties, dat zijn dingen die leven bij mensen. En als we het hebben over dode herdenking dan is het niet onmogelijk dat je voor diezelfde voorouders van de Afrikaanse, de slavernij als holocaust en de Joodse holocaust, die zou je spiritueel gezien op hetzelfde moment kunnen herdenken. Want het gaat om een stukje geestelijke waarde. Daar gaat het om. Uh, uh, voor je, jezelf verlossen van lijden, jezelf vrijmaken van het lijden. Dat is dus uh, niet aan... Uh, Tijdgebonden. gebonden. Die twee evenementen zul je bij, inderdaad bij elkaar kunnen zetten. Maar de samenleving zal eraan moeten denken, zal eraan moeten wennen aan het idee. Want het wordt hoe dan ook als gescheiden gezien. Feitelijk is het ook zo, maar als wij de samenleving willen harmoniseren op geestelijk gebied, dan is het een hele goede manier om met elkaar te verwerken, te accepteren, en dan gaan we samen vieren op 5 mei. Aswa Feinar, u bent sociologe. sociologisch gezien, kan dat? 4 mei, een nationale dag waarop we alle leed herdenken. En niet alleen maar het leed van de Joden en de, en de holocaust... maar ook van ons slavernijverleden. Ja, ik heb het gehoord van uh, Roy Groenberg. Hij heeft altijd van die hele krachtige uh, <lacht> <laughs> voorstellen. Ik zie het vaak al voor me gebeuren. En ik vind het een krachtig statement als het gebeurt. Maar dit, de, de, de, de triestheid hiervan is dat we dit moeten doen... om aandacht te vragen voor twee uh, dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis... om die erkend te krijgen als even zwaar. Dus uh, de dodenherdenking is al goed erkend in de samenleving... goed neergelegd in het erfgoed, wordt goed herdacht. En het slavernijerfgoed heeft nog niet die status. Dus het is een beetje jammer dat we dat eerst bij elkaar moeten gooien... om erkenning te krijgen. En dat is ja. wat uh, Roy Groenberg bedoelt. Hij wil het als een krachtig statement neerzetten. Maar eigenlijk moet het gewoon als twee onafhankelijke entiteiten onafhankelijke gebeurtenissen, moet het even zwaar worden ja. erkend en hebben. In de laatste minuut ga ik je. Het is kijken of een korte antwoord mogelijk is. Maar het is iets wat ik vaak herken, deze reactie. Jan, die, Jan reageert als volgt. Ik ga me niet schuldig voelen, ik was er immers niet bij. Ik vind het heel vervelend om alleen op basis van mijn huidskleur... en nationaliteit ergens van beschuldigd te worden waar ik niet bij was. Een reactie die ik vaak hoor van Nederlanders... als het gaat om de, om, om de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging... maar ook over het slavernijverleden. Wat zou je... Marjan... Uh, het gaat niet erom dat de nazaten van tot slaafgemaakten andere mensen beschuldigen. Daar gaat het absoluut niet om, dat is niet aan de orde. Waar het om gaat is dat die groep die nu rijkelijk vertegenwoordigt lid is van, de, van Nederland en ook altijd lid van Nederland is geweest... Dat wij het moment daar achten om er goed over te kunnen praten. Om het bekend te maken bij anderen. Wij, willen niemand, uh, dus wij, wij zijn niet op zoek naar schuldigen. slaag wij wijken alleen slachtoffers. Dankjewel. Lieve mensen, als u wilt bezoeken het Kitty Kotti Festival... dat kan de rest van de middag hier in het Oosterpark in Amsterdam. Waar we gaan herdenken, maar ook vieren. Dankjewel.